Middernacht, het begin van vrijdag 26 juli. Christian Bonebakker met het NOS Journaal. Een half jaar na de oprichting van de nationale politie... is er irritatie tussen minister Opstelten en burgemeesters... over de vraag wie gaat over de inzet van de politie. Dat blijkt uit een rondgang van NRC Handelsblad langs burgemeesters. Die vinden dat Opstelten zich te veel bemoeit met hun werkzaamheden. Daar waren ze van tevoren al bang voor. Sinds 1 januari zijn de 25 regiokorpsen opgegaan in de nationale politie. Sindsdien gaat de minister over de financiën, materieel inkoop en de arbeidsvoorwaarden. De burgemeesters bepalen de inzet van de politie. De communicatiestoring bij de hulpdiensten in Noord-Brabant is grotendeels voorbij. Afgelopen avond waren er problemen met het communicatiesysteem C2000... door een storing in een Brabantse zendmast. Vooral in het westen van de provincie vielen verbindingen weg. Dat probleem lijkt nu grotendeels verholpen. Volgens een woordvoerder is de bereikbaarheid van de hulpdiensten geen moment in gevaar geweest. Leidinggevenden van de politie, de brandweer en de geneeskundige dienst zaten bij elkaar in Tilburg. Agenten, brandweermensen en ambulancebroeders hielden contact met de meldkamer via hun, via hun mobiele telefoon.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 Dit is Radio 1, NCRV. Welkom bij de zomereditie van Kazaluna. Vannacht met Mieke van der, van der Wijn. Toen ik voor de eerste keer in Japan in de trein zat, van het vliegveld naar Tokio... en naar buiten keek, schrok ik nogal... Wat een lelijke gebouwen, dacht ik. Een enorme ratje toe aan stijlen en overal elektriciteitsdraden. Ik had duidelijk een veel te idyllisch beeld van het land. Bonsaiboompjes, kimono's, mooi ingepakte cadeautjes... en sfeervolle tempels. Een veel te esthetisch beeld vooral. Mijn gast vannacht is architect Moriko Kira. En zij is opgegroeid in Tokio, maar woont al 22 jaar in Nederland. Ze heeft nu een bureau in Amsterdam. Moriko Kira-architect. Ze was architect van het jaar 2010 en ze doseert... Ook ook nog in Japan. Welkom. Moriko, ja, dat beeld wat ik net schetste, herken je dat? Ja, zeker. Ja? En hoe komt dat? Ja, het is. Dat uh... het er zo uitziet. Ja, ik ben daar opgegroeid en ja. toen was het eigenlijk omgekeerd: dat toen ik in Europa kwam, toen ben ik wel geschrokken. Dat echt alles uh, zo'n uniform is en uh, balans en uh, ja. ensemble is. Ja. En uh, toen, toen ik Nederland uh, kwam studeren, begon ik ook twijfelen of denken... waarom is dat zo in Japan? Ja, ja. toen pas. Ja, nee, omdat het voor, daarvoor was voor mij normaal uh, stand ja. van zaken. zaak. Want het is een rommeltje, toch? Ja, klopt. Vooral dat stukje daar, geloof ik, is nogal een van de ergste stukjes in het hele land, begreep ik. Nou ja, het is omdat dit is ook een combinatie van een industrieel een grootschalige woningbouw. Ja. En het is een stuk groen, een stuk landbouw en alles bij elkaar, door ja. elkaar. Ja. ja. Je hebt niet de, de indruk dat daarover nagedacht is? Nou ja, het is ze maken wel planologische planning dat waar woon, ja. woon, woonwijk moet komen, waar industrieel gebouw moet komen ja. enzovoort, maar het is nooit een soort idee van wat soort uiterlijk van stad moet worden. Het is helemaal zeg beeldkwaliteitplan of echt een sted, stedenbouw dat uh, dus qua ja, urban design, dat hebben ze niet. Nee, dat hebben ze niet. Dus nee. er wordt gewoon een, een, een huis neergezet op een stuk grond dat je, dat je koopt. En je mag dan gewoon helemaal zelf weten hoe het eruit ziet. Nou ja, qua uiterlijk wel. En ja. qua, qua programma en qua volume is het strikt gereguleerd. Ja. Je mag niet zo, meer dan zoveel vierkante meter bouwen. Of je mag niet mm -hmm. zo, uh, hoger dan zoveel meter mag bouwen. Dat is strikt gereguleerd. Echt strikt bepaald, maar niet op het ontwerp. Maar hoe het eruit ziet, maakt niet nee. uit. Je hebt niet zoiets als een welstandscommissie, zoals dat in Nederland bestaat nee. in veel steden. Misschien ah, ja, ze, ze proberen ook om op te zetten in bepaalde steden enzovoort, maar het is moeilijk om opnieuw in die situatie ja. te starten. Ja. En als je dan nu, want je werkt ook nog gedeeltelijk in Japan, hè? Ja. als je nu dan in Japan komt, dan valt het je dus meer op dan vroeger? Ja, het is, uh, maar tegelijkertijd, ik voel me ook. Als ik terug ben in Japan, op een bepaalde manier voel ik hem ook ontspannender. Omdat het is informeler. Het is een, uh, het is een gebouw te lossen. Dus het is al, er is altijd ruimte tussen de gebouwtjes. Mm -hmm. Een klein stuk groen of zo. Dat, het is meer luchtiger. En als Europa, als een straat... Loopt, dan beide zijn het altijd gebouwen. Ja. En er is, er is geen tussenruimte. Ja. Het is ook op soms een beetje. Nou ja, het is, ik, ik vind het soms een beetje te veel. En als ik thuis kom in Tokio, ja. hoewel geen een soort uh, straatbeeld mooi straatbeeld is. En iedereen doet wat zij wil doen. Maar het heeft een soort uh, vrijheid. En ook uh, nou, informaliteit. Dat is ook lekker. Ja. Maar uh, in Tokio heeft het ene gebouw... geen relatie met het an andere nee. ge gebouw. Nee. En dat is in Nederland dus wel zo. Dat is een, echt een heel groot verschil. Ja. Ja. Um, en ik begreep ook... Uh, dat een, een nieuw huis... Um, altijd meer waard is... dan een huis dat ouder is. Ja, klopt. En dat je dus daarom zo weinig oude huizen hebt. Ja, het is, een, het is, een, het is zo dat dat uiteindelijk is dat de enige waarde is grond. Dus de, als, het, uh, als iemand de grond koopt, of de huis met, met grond koopt... dan ga je eerst de uh, huis slopen, en dan maken ze een nieuw, nieuw huis. Ja, er wordt nooit gedacht, hey, dat is een mooi oud huis, dat laten we staan. Nee, het is uh, soms de laatste tijd meer, eerlijk gezegd. Ja, het is ook zo dat... dat uh, nou ja, het is, je kunt niet meer, Kijk, je, je kunt pas meer uh, sloop-nieuwbouw kan plegen als je meer uh, hoogte kunt bouwen of als je meer huis kan bouwen. Ja. En je moet meer waarde creëren. Ja. Maar als het grond zo klein is en als het huis staat, dan is het moeilijk om één keer sloop en dan nog opnieuw bouwen. Dus ja. dan laatst is heel veel meer verder bouwen. Want uh, en, uh, het lijkt mij ook uh, vanuit een duurzaamheidsgedachte. Uh, is een enorme verspilling natuurlijk als je de boel sloopt en je moet daarna weer een ja. nieuw huis neerzetten. Ja, dus ook, dus dat ook de laatste tijd is ook een soort discussie, de, toch wel? Ja. Maar het was altijd wel zo, want uh, zelfs uh, theaters en tempels, die, die worden soms ook, die ook afgebroken en opnieuw opgebouwd, hè? Ja. ja. dus uh, ja, dus als het uh, zeg maar de, als meer meer waarde kan creëren, dat stel je voor als een. De, ja, dat Kabuki Theater is een goed voorbeeld. Ja, in Tokio Ja, in Tokyo ja. is een mooi, uh, mooi historisch theater ja. geweest. Maar die, die plek had de mogelijkheid om echt een skyscraper te kunnen bouwen. Dus dan wordt het gewoon, gewoon tegen de vlakte gegooid... en denken ze niet, wij hebben eerbied voor dat mooie oude Kabuki Theater. Ja. Nee. En was je dan niet uh, heel erg verbaasd... toen je in Nederland al die oude gebouwen zag, toen je hier voor het eerst aankwam? Ja. dat die dus... heb je dan eigenlijk ook niet echt in Japan afgezien... dan van een paar hele oude tempels? Ja, ik, ik was erg benieuwd. Hoe kun je dat... dat hoe kun je dat stand kan houden? Ja, het, natuurlijk op het moment... Als het zoals een grachtengordel... Als vanaf 17e eeuw... Nou ja, dat traditie volgehouden is. Hoewel, er zijn heel veel... Het, kijk, het is in, binnen de 16e eeuw... De gordel het zijn ook heel veel nieuwere 17e gebouwen. Eeuw, 17, 17, ja. 17e eeuw. Dus het, het is niet alleen... De, de alle, alle gebouwen het zijn 17e nee. eeuw. Er zijn nee. heel veel nieuw, Nieuwe gebouwen, maar wel de, in de traditie van de grachtenhuis gebouwd. En ja. Dus dat is een verschil. Wat bijzonder vind ik van Amsterdam is dat... Uh, ik wil, ik wil, blijven bij, ja, ik wil het, even voor je microfoon blijven ja. zitten. <laughs> dat, dat bijzonder is dat je... Dat je uh, het wordt wel steeds een nieuw gebouw gebouwd... maar gebaseerd op wat traditie en ensemble van... Van de, van, de, van de rest van de grachten. Het moet passen in de omgeving. Ja. Ja. Waarom besloot jij om naar Nederland uh, te gaan om te studeren architectuur? Nou, nee, het was niet zo dat, dat ik. Uh, um, ik wilde graag in Europa studeren en uh, toen ik student was. En ik kon alleen maar Engels. En dan kon dan ik welk land kon ik komen: dat was Engeland of Scandinavia of Nederland. En ik had sowieso geen zin om naar Engeland te gaan, omdat het was weer eiland was. En in Nederland is een land met cultuur, met architectuur. Ja. En het is, uh, ik wist dat uh, dat ook een Delft goede universiteit is. En ik wist dat in die jaar ook Rem Koolhaas zou lesgeven. En dat was een, uh, iemand ja. die we bewonderde? Ja, En dus, de, dus dat was reden geweest om in Nederland te studeren. Ja. En ik wist niet zoveel, los van de, de, zeg maar de, moderne, de, de, de uh, architectuur uit het begin 20ste eeuw gebouw uh, van, van Nederland. Ik wist niet zoveel van Nederland. Nee. Maar toen kwam ik in Nederland, toen was ik... Nou ja, ik vond het echt geweldig. Ja? Ja. Je kwam in Delft in eerste instantie, is ja. natuurlijk een hele een, een mooie, een mooie oude stad. Ja, maar, het is ook, het, maar tegelijkertijd de campus van Delft, de, de, de, de architectuur, de, de, de Universiteit van Delft, die is, een, die is heel veel nieuwbouw. Ja. ja, maar goed, de kern van Delft is nog wel mooi uh, ja. goed, goed bewaard gebleven. Ja. En uh, hoe, hoe, je verbaasde je dus over hoe, hoe, waarom die steden er bij ons zo uitzagen. Was dat het? Je ging, steden, ging je dat afvragen? Nou ja, het is, nou ja, het is dat, dat de, de voor ons in Japan... dat aspecten zijn en, en gewoon is dat gewoon gebouw ontwerpen. Het is niks mee te maken met de omgeving. Je moet gewoon jouw concept denken en je maakt een echt mooi gebouw. En dat is de... Study. De studie. Dat is de beroep van architect te zijn. En toen ik hier kwam, was het was, was meer om te denken over de architectuur en de relatie met de stad, de relatie met de omgeving. En dat vond ik eigenlijk, uh, nou ja, voor, mij, voor mij was het uh, interessanter dan, dan alleen maar bezig zijn met, de, met één gebouw. Ja, maar je zei net, ik vond het hier geweldig. Ja. Uh, wat was het geweldige? Nou ja, dat is de, dus die, uh, toen ik in Japan was, dus. Mm -hmm. gebouw was echt geïsoleerd iets, yeah. die je moest gewoon, gewoon ontwerpen. Maar om de gebouw te ontwerpen in Nederland, betekent dat niet alleen het de gebouw, denken, maar ook de relatie met, met de stad en de omgeving. Dat je architectuur, eh, ontdekte ik dat dat onderdeel van de samenleving was. Yeah. En in Japan is het niet zo. Je bent bezig met één gebouw. Yeah. En je, je ziet niet omgeving, je denkt niet over de, de, de rest van de stad. Yeah. En uh, Amsterdam is natuurlijk een mooi voorbeeld. Hè? Je noemde het zelf al, de Amsterdamse grachten... is een van de eerste voorbeelden van stedelijke planning hè? Ja. in de 17e... En, ja. en het laatste stuk is in de 18e eeuw ja. gebouwd van die gordel. Um, dat uh, is gevolg geweest van samenwerking van burgers met, uh, met, met de gemeente. Dat is dus iets wat in, in Japan ondenkbaar is. Het is uh, echt uh, ondenkbaar. Ja. Ja. <laughs> nou ja, wij vinden het helemaal niet ondenkbaar. Uh, we gaan even luisteren naar Esther Agricola. Die heeft uh, een, in een programma van de NTR Academie... dat vanavond werd uitgezonden, uh, daar iets over gezegd. Over die uh, 400 jaar Amsterdamse grachten. Weet wat je ziet, was de ondertitel. Wat is nou het geheim van Amsterdam? Ik denk dat een van de belangrijkste dingen is dat het uh, is bedacht door burgers voor burgers. Uh, dus de afstand tussen de bedenker van de stad en de gebruiker is heel erg klein. Dat past naadloos uh, in elkaar. Amsterdam heeft een hele mooie menselijke maat. Het is een stad waarin heel veel individuele vrijheid uh, mogelijk is. Het uh, betekent dat in welk tijdvak je ook zit... je als individu heel makkelijk kan aanpassen aan de stad. Maar dat de stad ook in staat is om zich heel makkelijk uh, aan jou aan te passen. We zien dat door de eeuwen heen. Uh, je wandelt over straat en je waant je in de 17e eeuw. Maar je kijkt om je heen en je ziet ook de 18e eeuw. Je ziet de, uh, de vernieuwingen in de 19e eeuw. Het zit ook vol met toevoegingen en gebouwen uit de 20e eeuw. De stad is heel gelaagd uh, voor elk wat wils. Ieder kan zijn ei daarin kwijt. En dat maakt de stad uh, heel erg duurzaam. Ze kan ongelooflijk veel hebben. En ik denk dat dat maakt dat over 100, 200 jaar... Uh, nog net zo krachtig is uh, als nu. Ja, Dat was uh, Esther uh, Agricola. Ja, je zat hier te knikken. Het is uh, ja. precies wat zij zegt. Hè? Denk je ook dat uh, ja. dat, dat uh, klopt, dat dat nog eeuwenlang houdbaar is? Nou, het is... Uh, um, of dat nog mogelijk is binnen de grachtengordel... dat je ook nog de 21e eeuws architectuur kan accepteren. Dus dat, is, uh, dat is de vraag. Of, of is het nog steeds uh, uh, de verandering van de tijd kan accepteren. En dat, dat is natuurlijk Wat bedoel die, je daarmee? Nou ja, dus is het. Kijk, in de, in de eeuw heen, de, de 17e eeuw, uh, de, de grachtpans zijn gebouwd. Als je kijkt naar het vergelijk met van de tekening van de uh, 18e eeuw. En als je vergelijkt met uh, op dit moment, u ziet dat de facaten zijn veranderd, iets hoog geworden. En sommige gebouwen zijn twee uh, gezamenlijk gemaakt. Dus iets schaalvergrotingen gemaakt. Dus dat is, het is een soort uh, verandering iets plaatsgevonden. Mm -hmm. Maar kan dat nog een groot gebouw kan komen? Kan dat nog, uh, zeg maar, moderne façade kan komen? Nou ja, tot en met de helft van de 20e eeuw gebeurde dat nog wel. Dat er echt oh. een stelletje, grachten, pandjes tegen de vlakte werd geslagen... Ja. om daar een groot pand te ja. neer te zetten. Ik woon zelf in een groot pand. Ja. Dat is als een uh, kantoorgebouw voor de Indische elektriciteitsmaatschappij ja. in 1939. Er ja. zijn diverse huizen voor uh, tegen de vlakte gegaan. Ja. Je bedoelt of dat nog zou kunnen? Ja, of dat nog een groot kan zijn of kan dat ook in de twintigste manier? Je bedoelt het moet nu niet bevriezen zoals het nu is? Ja, Daar ben ik wel een beetje bang voor. Ja, om, ook omdat het op de werelderfgoedlijst staat. Exact, raakt. ja. Nee, dat was toen ik in welstand stond. Dat was een van de... even, jij, jij maakte deel uit van de welstandscommissie in Amsterdam. Eh, Vroeger, nee. tot ja, de drie e Ja, het maakte, en, ja. ja maakte. En een van het belangrijkste discussie was op, op welke wijze kan nog de stad echt dynamisch kunnen blijven. Ja. En dat is een heel moeilijke discussie. Ja. en Het is ook, het is ook dat, uh, dat omdat het is, uh, uh, ja, het is het gaat ook draagvlak. Uh, dat, dat, of dat burger ook dat kan accepteren. Of dat leuk vinden. Of, dat, uh, of dat, uh, dat blijft of Amsterdam nog steeds aantrekkelijk zijn om te wonen, om te bezoeken. Dus dat is heel erg moeilijk. Mm. En het is het wordt steeds moeilijker om uh, zeg maar, de moderne moderniteit te accepteren binnen de grachten. En ja. dat, dat zou heel jammer zijn om echt zo blijft. Ja. Maar te, tegelijkertijd ben ik bang dat het uh, dat, uh, dat moeilijk wordt. Ja. Nou ja, goed. We zullen, de, de tijd uh, zal het leren. Uh, jouw eigen uh, werk, daar gaan we het zo meteen uh, uitgebreid over hebben. Een ja. aantal projecten die jij uh, gemaakt uh, hebt. Ja. We gaan eerst even naar muziek luisteren. Wat heb je meegenomen? Uh, dus uh, van de muziek van Paranini. Mm -hmm. uh, 24 Capriccio. En, en heeft, van... dat een, heeft dat nog eens een speciale reden? Ja, nou, het is sowieso middernacht. Dus? <laughs> en ik wil ik was, ik was, ik de muziek meenemen die toen, toen ik. Uh, Sinds mijn jeugd en, en ook op dit moment de muziek dat ik altijd wil luisteren. En ik ook thuis voelen en goed voelen. Ja, ja. Paganini. Julia Fischer speelde nummer 11 in C van de, de 24 Caprices van Paganini. Op verzoek van mijn gast vannacht, Moriko Kira, architect opgegroeid in Tokio. Ze woont al meer dan 20 jaar in Nederland. Ze ontdekte hier in Nederland dat wij heel anders omgaan met gebouwen, met de openbare ruimte: dat er veel meer overleg is. En ze vindt het hier geweldig. Uh, was jij van plan om hier te blijven? Of dacht je, nou, ik ga daar naar Delft. Dan krijg ik les van Rem Koolhaas. En dan ga ik daarna weer terug naar Japan. Ja, ik ging eigenlijk terug naar Japan. Maar na twee jaar dat ik in Japan gewerkt heb, ben ik teruggekomen. Waarom? Um, nou ja, toch een jaar in Delft met, met, met Rem Koolhaas. Ik was... Ja, het was een zo'n een groot shock. Ik wilde graag echt... Uh, ja, begrijp wat ik toen ik uh, voelde. Ik vond het een jaar te kort. Je wilde begrijpen wat je voelde. Ja, ik was. Ik, het was echt zo'n intens jaar geweest en ik kon niet um, zelf volledig begrijpen wat, wat aan mij is gebeurd. En ik wou, ik was. Uh, ik had niet genoeg gehad, zeg maar. Dus ik wilde echt. Uh, echt uh, uh, probeer een werk als architect in Nederland. En uh, kwam dat omdat Rem Koolhaas zo'n inspirerende docent was? Of was er meer? Het was absoluut meer omdat ik. Uh nou zoals ik zei, dat toen ik in Japan gestudeerd... ik moest alleen maar tekening maken, ontwerp maken en inleveren... en dan krijg ik resultaat. En toen ik in Nederland kwam, ik moest zoveel discussiëren... uitleggen, presenteren en uitleggen... waarom is dit gebouw in die context, in de stad... en wat is mijn visie op de, op de stad, enzovoort, enzovoort. En toen ontdekte ik dat... dat heeft voor mij niet alleen maar ontwerp, maar ook dat om uh, gebouw te ontwerpen... Wacht even. Ja. Oh. ja. Sorry. Je? je moet gewoon een beetje in de richting van ja. de microfoon blijven praten. Ja? Dat, je, uh, te, dat de architectuur zoveel te maken heeft met de stad. Ja. En dat als je in werkt als een architect, ja. dat je moet heel veel te maken hebt met de stad. Ja. En dat wil je echt meemaken. Ja. En, en, en dus je zei, ik moest veel meer met andere mensen praten. Vond je dat ook niet heel lastig dan in het begin? Zeker omdat je misschien toen de taal nog niet zo heel goed sprak als nu. Ja, zeker. Nee, ik, ik was, uh, sowieso, ik, uh, ik hield niet van sp te spreken in openbaar plek. Als ik moest presenteren voor meer dan drie mensen... kon ik, uh, kon ik amper doen toen. Ja. Ja. En toen was een van je eerste klussen... een remonstrantse kerk in Groningen. Ja. staat ook in je boek, het ligt hier... Finding architect, architect, ja. Architecture. Uh, dat zo heet dat, van, van jou, van Morikokira. Kira... Uh, uh, er staan een heleboel projecten van je in ja. een van de eerste was dus die Remonstrantse kerk ja. in Groningen uh, hoe, dan denk je hoe komen die Remonstrantse kerklui nou weer uitgerekend bij een Japanse dame terecht nou het was niet Remonstranten die bij mij kwam dat was de, mijn opdracht, directe opdrachtgever was de, de stichting Al Groningen Kerken dat zijn de stichting ja. die uh, zeg maar de naam van de, de leegkomende kerk in de, in de provincie Groningen hm. En die een, van de de, de, de, de, een persoon van die organisatie was bij een lezing geweest. Ergens, volgens mij in de Tierburg of zo. Toen stuurde hij mij een e-mail of dat, de, of dat geïnteresseerd was... om ja. iets ja. te doen voor de demonstrantenkerken. Ja, Want waar gaf je dan een lezing over? Het ging om eigenlijk... Uh, mijn projecten ja, ja. in Japan ja. enzovoort. Dus was er had echt maar niets meer te maken met kerk. Ja, ondertussen vond je het dus nog niet meer zo heel moeilijk... om in het openbaar te spreken, begrijp ik. Nee, ja, het is een kwestie van de oefening. Oké, okay. maar goed. En die, die Remonstantse kerk, dat is nogal een apart geval... want er kwamen niet genoeg mensen meer. Nou, dat is overal in Nederland. Ja. En ze dacht, maar ze wilden, in, in Japan was dat gebouw waarschijnlijk gesloopt... Nou, heel, nou, Het is ook zo dat in Nederland heel veel kerken zijn ook ja, gesloofd Dat weet ik dus, wel. Maar, goed. maar het, is, het is zeker, ja, het is was. Uh, ja. En wat, wat moest ermee gebeuren? Nou ja, dat, dat, uh, de opgave was dat de of dat Gemeente Remonstrant Kerk, gaan samenwonen met de Stichting Oude Groningenkerk. Ja. Dus dat betekent dat de gebouw moest verbouwd worden of getransformeerd moet worden. Dat, dat een zondag als kerk gebruikt wordt... worden en de doodweks ook kantoor als gebruikt kantoor. worden en ook andere, zeg maar, multifunctionele functies. Ja. Maar de Lutherse kerk in Amsterdam doet dat ook. Ja. Die wordt gebruikt door de universiteit. En er zijn zondagsdiensten. Ja. Dus dat idee is niet zo heel erg gek. Maar dat was misschien... Ja, ja maar voor heel... mij vond het... Kijk, dat als leeg kerk veranderd wordt... Dat kan ik me voorstellen. Maar ja. voor mij de eerste instantie was het verbaasd... dat Omdat het kerk is toch een soort huis van God. Mm -hmm. Het is een soort religieus wereld. En daar wordt het uh, doodweks gewerkt. Dat vond ik een beetje Gef. vreemd idee. Ja. ja. En hebben ze dat aan je uitgelegd? Nou ja, het was de, ja ze hebben me heel duidelijk uitgelegd dat ze voor de demonstranten, maar, ik, maar voor maakt niet uit waar het de dienst is, het gaat over dat dienst plaatsvinden, dat zij kunnen bij elkaar kunnen komen. Hm. En ze wil ook, ze, ze wisten of ze, ze voelden dat in, de, in, zeg maar, over 20 jaar, 30 jaar, misschien is niet meer de leden zijn, dat, dat ze dat kerk moest opgeven. Maar voordat de, dat dat gebeurd is, dat ze graag weten wat de toekomst wordt van de, van de kerkgebouw. Had je dan ook nog een zekere schroom? Dat je dacht, ik kom toch uit een andere cultuur. En dat je misschien dacht, voel ik alles wel heel goed aan? Begrijp ik het wel, de achtergrond van die mensen? Of, of, dacht je, of, of was dat gewoon niet, niet aan de orde? Nou, het is... Uh, ik, ja, ik stond eigenlijk natuurlijk heel erg open. Maar tegelijkertijd was het, het was voor mij een soort... Uh, ja, zeg je dan omdat ik had nooit te maken had met in mijn leven... die iemand echt religieus is. Nee? nee. Heb je hebt in Japan toch ook wel religieuze mensen? Nou, nee. Het, in, in die zin niet echt. Het is way of life. It is, it is, it is, een keer per jaar gaan ze naar de shrine. Om, ja. om een nieuw jaar. Ja. En als ze doodgaat, dan, dan wordt het uh, een ceremonie gehouden in een tempel. Een tempel. En als ze trouwen, ga je naar kerk om, om te trouwen. Dus dat is een soort way of life. Wat niet echt uh, serieus religieus mensen... Ja kende ik echt niemand. <laughs> okay. nee. Maar goed, nee. in Nederland worden er ook wel steeds minder hoor. Natuurlijk, nee, ja. maar, het, maar het was echt bijzonder, bijzonder ervaring... Om te, om te begrijpen wat, wat echt religie, religieus zijn. Ja. Het was echt onder, ik was echt onder de indruk. Nou is dat misschien voor iemand die rooms katholiek is... ook nog wel net iets, weer iets anders dan voor iemand die Remonstrant ja. is. Maar goed, dit even terzijde. Je hebt het op een goede manier opgelost... Kun je, kun je in, in, in heel kort vertellen wat je gedaan hebt... Om het, uh, om het toch tot een goed einde te brengen, dat project? Ja, het dat, uh, de, ze hebben echt duidelijk gekozen om samen te wonen. Dat betekent dat ze wil niet echt een soort uh, kantooronderdeel... Kantoor van, uh, van echt uh, gescheiden zijn met kerkonderdeel. Dus we willen toch een soort gevoel hebben... dat we gaan samen kerk delen. Hm. Dus dat hebben we zo gedaan dat... echt Kerkzaal echt een zaal blijft, maar daarboven kantoor zijn die echt eigenlijk, zeg maar de zaal zelf is qua ruimte delen. Ja, ja. dus uh, als je in de kerk zit, dan heb je niet het idee dat je in een in een kantoorpand ook tegelijkertijd uh, je, je bevindt. Ja. ja, Ik zou er eigenlijk moeten gaan kijken. En uh, een, een ander project, want dat valt wel op uit jouw boek... dat je heel veel verschillende soorten projecten ja. hebt gedaan. Ja, je maakt de ene keer een hele, een hele serie huizen in de straat. Of een, een, een, de andere keer ja. bijvoorbeeld de verbouwing van zo'n remonstrante kerk. Ja. Het in, in Leiden, ja, misschien komen we daar de tweede uur nog op. He, dat heb je helemaal uh, gerenoveerd. En dan staan er ook nog weer projecten in, in, in Japan. Ja. Dus het is, het is heel erg divers. Is dat ook bijzonder voor, voor jou speciaal? Of zijn er heel veel meer architecten die dat tegenwoordig doen? Dus zowel nieuwe dingen als, als, als, als dingen omvormen. Ja, ik denk dat dat ook... Dat, uh, ja, mijn bureau is op die manier gegroeid. Het is... Uh, Toevallig was ik bezig met, met historisch gebouw. En toevallig kwam een nieuwbouw. En toevallig uh, particuliere opdrachtgevers. En het is. Uh, ja, ik, ik realiseer me dat, dat, dat onze ja. Uber heel divers is. Ja. Maar het, het is gewoon zo gegroeid. Ja. En dit is natuurlijk. Uh, voor, voor mij is het heel erg leuk om ja. diverse dingen bezig te zijn. Nou ja, in zekere zin. Je, je zei net, ik ben teruggegaan naar, naar Europa, naar Nederland. Omdat ik... Ja, ik, je had het ja. gevoel, ik ben hier nog niet mee klaar. Hè? Ja. Ik was in de war. Ik, ik, ik vind het hier ook geweldig. Dus zou je dan kunnen zeggen... tegelijkertijd voel je je weer thuis in Tokio. Dat rommelige ja. vind je ook wel leuk. Ja. Maar toch, ja, ik heb toch de indruk dat je, dat je dat uiteindelijk... als het op een wegschaal legt, dat je de voorkeur geeft aan, aan, aan de Nederlandse manier van omgaan met... Uh, met, met gebouwen, met steden. Ja, nee, omdat de, de, de gebouw uiteindelijk echt een soort. Het, in de, in de middenstand van verschillende dingen. Middenstand van geschiedenis. Dus als je bezig bent met het oude gebouw. Dan, dan, dan ben je bezig met de, de geschiedenis. Maar tegelijkertijd, als een als verbouw van geschiedenis. dat betekent dat je maakt ook toekomst. Dus je hebt een soort verbinding tussen het verleden en ook toekomst. Dat. Die project, zo'n project word ik meer bewust van dat verleden en toekomst dan een, nieuw, een gewoon nieuwbouw in Tokio. Ja. En, en het is ook dat als een, als een nieuwbouw bouwt in Eiberg, dan moet je ook te maken hebben met met de stedenbouw. Dan moet je gewoon uitleggen wat ons concept is voor de stedenbouwkundige ontwerper enzovoort. Dus dan, dus ons project te staan tussen niet alleen het gebouw, maar ook de stad... en ook het ook daadwerkelijk leven van, van de mensen. Ja. Dus dat die, die, de, de, de, zeg maar, de perspectief is breder. Ja. En dat, dat, dat geniet, geniet ik van. Ja. Maar tegelijkertijd, als ik een project in Japan doe... dan ga ik ook proberen om, om... En je gaat die manier overnemen daar? Gaat... Ja, op een Japans manier, ja. Ja, zeker. Want uh, je, je beschrijft ook dat project in Eiburg... Ja. waarin je dus uitgebreid gaat praten met de mensen die daar moeten gaan wonen. Uh, nou, nee. nee, niet in Ab -Iyberg. Nee, ah, nee dat, op was, dat was in Groningen. Ja, klopt. Oh, precies. In Groningen, ja. daar ga je van tevoren met al die mensen ja. die, die nee, dat. Nee, er was ook collectief opdrachtgeverschap. Collectief ja. opdrachtgeverschap. Ja. Ja. En, zo, en die huizen die worden allemaal uh, verschillend. Ja. En dan ben je ook eindeloos met al die mensen gaan praten. Dat, ja. dat beschrijf je allemaal. En dan, als het dan allemaal klaar is, dan, dan zeg je... Twee weken na de uh, oplevering uh, werd ik uitgenodigd voor een straatfeestje. Uh, werd gehouden in de straat, uh, between the houses. Uh, op dat moment staat hier, dat er in het Engels... I first became conscious of the street on which the houses stand, as a space. Dus ja. I thought I designed 18 houses, but actually... I created a street. It was indeed a surprising discovery. Ja. Dus het was voor jou een. Dat had je dus nooit eerder gerealiseerd, ja. dat je door 18 huizen naast elkaar te zitten, ja. dat je ook een, een ja. straat maakt. Ja, en dat is de. Uh, en dat vind ik eigenlijk echt uh, leuk. Ja, ja. nee, dus echt. Maar dat, dat, was dus, dat was dus echt. Want het, ja. vo, vo, vo, ik, je, je, je kan denken, nou, dat is vanzelfsprekend dat er dan een straat ontstaat. Maar dat... Ja, maar tegelijkertijd, als je bezig bent als architect, je te... Je bent bezig met de huis. Ja, ja, precies. Ja, was, het is echt ja. een, het, Hoewel 18 in huis is, dan ben je eentje voor eentje bezig ja. met huizen. En dan, dan opeens komen we daar en er is een straat. Ja. En dus, dus je hebt er gewoon. Nou, ik gewoon heb niet gaan. de stad gemaakt, maar het is een buurtje ja, ja, gemaakt. Ja, ja, ja. Maar dat is echt. Uh, dat was echt. Uh, ontroerend. Het, nou ja, ja, ontroerend. Ja, maar ja. dus ook een ja. discovery. Ja, nee, het het, was echt een geweldig. amazing discovery. Ja. Nee, het was echt geweldig. En was je blij ermee? Ja, absoluut. En dat dan je... is het is ook omdat die, die, die, die projecten hebben echt heel veel verschillende variaties gemaakt. En ik twijfel of dat echt goed is om zoveel variaties te maken. Gebaseerd op de, op de ideeën enzovoort. variaties wat bedoel je? Ba variaties. Dus, variaties dus sommige, sommige woningen zijn twee, eh, twee etages, tweeënhalf, drie etages Een kleur, verschillende raam, verschillende enzovoort. Maar als architectuur is een architectuur is een bedoeling dat een uniek creatie maakt. Ja. Dan ga je niet kopiëren, ga je niet halve ja. veranderen enzovoort. Dus ik twijfelde heel erg of dat als ik architect eh, op juiste manier bezig was. Ja, moet maar, je niet gewoon zeggen luister eens, ik vind dat het zo moet en klaar. Ja, dus, de, de, dus dat is, ik dacht altijd dat is de, zo moet een architect zijn maar, maar toen echt dat reeks gebouw eh, creëert een straat, dan dacht ik ja, st straat moet zo zijn het stel je voor dat echt. Ik zag straat, gebouw straatgebouw naast elkaar, 18 naast elkaar. Ja, dat is echt. En zo is ook mensen ook niet. Zo is ook familie ook niet. Nee. Nee, nee dus. Dat, ja, en dat, dat project in Eiburg. Ja. Dat was een, een ander project waarbij je dus, begreep ik, gebouwen moest maken voor mensen met gemeenschappelijke ruimtes ook erin. Ja. Hoe ging dat dan? Nou nee, dat was eigenlijk. Daar heb je ook voor genomineerd voor een Nieuwbouwprijs. Hè? Ja. Ja, het nee, was. Het was ook een soort opgave van de opdrachtgever. Die wil ook graag dat soort plek creëren dat echt een dorpachtig is. Ja. ja, dorpachtig is. En daarom hebben wij eigenlijk een soort, soort los gebouw gemaakt... die, die verbonden zijn met, met, met de bruggen. En ja, dat was... Uh, en natuurlijk, ja, je weet de Het is eens mm -hmm. een beetje blokdoosachtig. Ja. Dus dan... En in die blokdoosachtige stad, een wijk, die probeert om eigenlijk een soort los gebouw te maken en die echt verbonden zijn en het creëert binnenplaats. Ja. En dat is een heel andere soort uh, nou ja, manier van uh, de gebouw maken dan, dan de rest van de IJburg. Ja. En dat, maar dat vond ik ook leuk dat je daardoor, kijk, de, uh, uh, meestal huizen in Nederland is een soort rijwoning. Of het appartement, dan heb je links-rechts een muur. Dan heb je of de voorkant, achterkant, kom je licht uit. Dan vond ik uh, de woning in Tokio, hoewel het huis klein is, dan huis staat het los van elkaar. Dat betekent dat je het licht komt van rechts, links, acht, van alle kanten. Ja. Ja. En dat vind ik altijd een kwaliteit voor de, voor de woning. Ja. Dus dan door los gebouwd te maken, als een, een op Eiberg... dan heeft iedere woning heeft tenminste driekant licht. Ja. Dus dat betekent dat niet alleen de voorkant of achterkant licht binnenkomt, maar de, de, de binnenkomen, maar, maar hele dag heb je een licht draaiende de zon, zon je in je huis. Ja. En dus dat, die kwaliteit wil ik graag in Amsterdam ja. maken. En dat is, uh, dat is bij Eiberg wel gelukt. Ja. Maar het is echt, in, in Japan hebben alle huizen rond, rondom licht, maar in hele grote steden natuurlijk niet. Daar heb je echt appartementen. Ja, maar dan nog, dan nog is een, in Tokio, de, de meest gangbare manier van wonen is een huisje. Toch, huisje bompje. Ja. <laughs> dus ja, maar het is heel klein. Ja, maar als je in Tokio komt, want ik ben er wel eens geweest, ja. dat zijn dus enorme, dat zijn toch enorme uh, wolkenkrabbers. Ja, die zijn kantoor in het centrum. Maar, maar, en natuurlijk laatst tijd komt wonen daar zo... mensen niet, dan niet in die wolkenkrabbers. Nou ja, het is meestal zijn. De laatste laatste decennia wel. Ja. omdat het dus zo'n zo'n woning is wel populair geworden, maar eh, tot, uh, tot heden is was ieders droom was om een huisje, bompje. Ja, een en, maar het wordt steeds kleiner ja. van de grond van uh, ja. s, uh, s, ja, de 100 vierkante meter grond. Dus dat is echt gehad op helemaal ja. kleine huisjes. Of Ja, ja. En, uh, maar in Tokio uh, in, in, in Tokyo heb je ja, en, en ook voor... Winkels die op de derde en op de vierde verdieping zitten... dat vond ik, zo, dat vond ik nou weer zo raar toen ik daar kwam. Dat He? kan me dat, voorstellen. Dat heb je hier dus helemaal niet. Dan nee. moet je een lift nemen om naar een winkel te gaan. Ja. Tenminste, dat kan je, hier heb je wel een warenhuis... maar niet dat een winkel zich uitsluitend op de zesde verdieping bevindt. Hé, hey, nog eventjes, uh, want we, uh, we rennen door de tijd. Uh, trouwens, ik zeg nu alvast even dat Moriko Kira tweede uur ook blijft... dus u kunt zometeen ook uh, nog allerlei vragen aan haar stellen. Maar ik wil het nog even hebben over de architectuur... In het algemeen. Uh, gaat niet goed mee, hè? Ja, het is een, moeilijke het is een heel moeilijke tijd. Het is heel moeilijke tijd. Vanwege de crisis ontzettend weinig opdrachten zijn. Ja. Maar uh, hoe, uh, hoe ervaar jij dat? Want je, je werkt nu hier, je werkt voor 30% in, in, in Japan, hè? Ja. En, uh... ja, we, ja, we wonen in de 30% in Japan. Ja. ja. En het is, uh, nou ja, het is, het is ook logisch dat, uh, dat zoveel gebouwen gebouwd zijn en dan is ook eind komt. Ja, het, is, het, is natuurlijk, het is gewoon vol. Ja, het is ook vol. Het is in, ook dat ze. Nou ja, je kunt niet op dezelfde manier doorgaan. Dus aan de ene kant, het is, ook, het is ook logisch. Maar het is voor natuurlijk als een bloep: het is een hele moeilijke tijd. Ja. Maar, maar het, is, ja, het komt ooit altijd een eind van een bepaald tijdperk. En dan moet ook uh, om te bezinken en moet ook uh, de volgende stap moeten komen. En daarom is dit, is er ook, zijn er ook veel projecten om gebouwen om te vormen, zoals ik net al zei, waar je je mee bezighoudt. Want dan, maak je, dan bebouw je niet nieuwe grond natuurlijk. Want ja, als het niet afgebroken wordt, dan komt er ook geen nieuwe plek. Dus dat is dan weer het nadeel van het Nederlandse systeem, zou je kunnen zeggen. Ja, maar het is, maar het is, het is, het is sowieso, het, zowel in Japan als Nederland, het is niet groeiende samenleving. Dus dat is, het is ook wel duidelijk dat op een gegeven moment is, is het uh... krimp. Ja. ja. En dan, dan, dan moeten we ook ons beroep. Uh, uh, ook aanpassen? Uh, aanpassen of de, de nieuwe definiëren. Of dat wat, wat, bete wat kan betekenen voor de, voor de samenleving. Ik begreep dat jij in Japan ook uh, de, de les geeft. En dat je dan vertelt over de nieuwmarktrellen. Ja, klopt. <laughs> ja. Want waarom, waarom vind je dat belangrijk dat studenten in Japan dat weten? Nou ja, het is. Dus, uh... Het is voor. Uh, uh, het in Nederland is ook een soort uh, na de oorlog een periode geweest om steeds nieuwbouw gemaakt te worden. En ook dat, dat oude stad ook onderdeel wordt van vernieuwing op de jaren, jaren 60, 70 manier. Maar dus dat, dat is eigenlijk uh, toen de uh, aanleg van de van, de, van, de, van de metro, die is duidelijk geworden dat, dat de, de bevolking dat niet dat wilde. Het wilde ook uh, standhouden van de historische structuur van de stad. En dat heeft ook aan de, aan de politiek duidelijk gemaakt. En dat, is ook dat, dat, dat heeft ook dat politiek veranderd, uiteindelijk. Dus dat, is, dat betekent dat de bevolking de, uh, zeg maar, de uh, duidelijke mening uh, heeft voor de stad. Hoe dat stad, stad moet worden. En dat ook dat de, uh, de overheid dat ook luistert. En dat vind ik echt bijzonder, dat ten eerste, dat de burgers bewust zijn van de eigen stad. En dat ontbreekt ten eerste in Japan, dat je iedereen klaagt over dat je echt de straatbeeld niet mooi is en de elektriciteit. En iedereen die naar Europa komt, eh, komt en dan zegt het terug naar Japan, ja, waarom is een, is een stadbeeld in Japan zo slecht? Mm -hmm. Maar de het is, het is burger, burger heeft nooit zelf gezegd dat hij wil niet zo. Heeft dat ook te maken met een soort uh, ja, andere basishouding... van die Japaner en de, de Nederlanden? Nou ja, het is, het is, het is dat... dat ja, voor wie is de stad? In Europa is dat de stad is een gemeenschappelijk cultuur uh. en, de, en waarde. En dat is, de, dat is heel duidelijk uh, zeg maar de onderdeel van cultuur. Het is, iedereen is daarmee eens. Maar... Zo uh, so is het niet in de hele wereld zo. So. Het nee. is, is, is niet de stad, is het gaat op de, op de, uh, over de gebouwen. En een gebouw is bezit van een iemand. Nee. En de, de collectie van de bezitting van het gebouw is een gebouw is een stad. Dan is de stad is niet, voor, niet voor de gemeenschappelijke, nee. uh, gemeenschappelijke uh, zeg maar waard. Nee. En dat is de grote verschil. Je kan het, er zijn natuurlijk ook mensen die zeggen ja, maar door uh, de, he, er wordt rekening gehouden, dus ook met wat mensen vinden, ja. uh, dat is een groot goed. Maar uh, je hebt ook mensen die zeggen, ja, soms gaat het wel eens iets te ver ja, in Nederland. Natuurlijk. Want het blijft eindeloos maar heen en weer uh, delibereren soms. En er wordt soms uh, heel lang over gedaan om een uiteindelijke beslissing te nemen. Ja, nee, maar dat is, dat is soms wel extreem. Huh? En dat, dat, dat, dat bevriest ook, uh, ook, de, ook, de, ook, de, ook de stad. Dat, dan kun je ni niks meer. Heb je daar een voorbeeld van? Want je hebt dus in die welstandscommissie gezeten. Nou ja, er zijn zoveel van voorbeeld. Nou ja, dat Nou ja, dus het de, een. Nou ja bijvoorbeeld het uh, uh, Maritieme Museum. Eh, Museum ja. op het Scheepvaartmuseum, de, om, de, om de dak te creëren. Oh ja, dak erop. Ja. ja, dak erop. Dat was ook echt duur. Het was vanmiddag even. Wat prachtig geworden. Hè? Dus dat was echt... Uh, en oh. toen... Ik was het laatste stuk van discussie bij. De het, het, nou, discussie ging jarenlang door. Lisbeth van der Pool heeft ja, dat gedaan, hè? Ja. ja. ja. En was, ik was het laatste stuk uh, bezig geweest van discussies. En het ging over alles. Het ging over de. Natuurlijk over de, de, het, het glasdak natuurlijk. Maar het ging over de steen op de binnenplaats. En de afwerking van de boutkant. En het is. Uh, nou ja, ik op een gegeven moment heb ik tegen Elisabeth gezegd: dat, Heb je nog een lol aan dit project? Ja. Vaas, waarschijnlijk wel. Ja, maar daar verbaas je dus wel over. Ja, ja. ja het is, het, soms is het te ver. Ja, ja. Goed, uh, we gaan zo meteen verder met je praten. Uh, Morico Kira. En ik hoop dat u ook uh, meedoet. U kunt bellen zo meteen met 0800 1121. Casaluna@ncv.nl Kunt u ook mailen of hashtag Kazeluna. En uh, ja, misschien zou wel u u iets willen weten over architectuur in Nederland of in Japan... Uh, u kunt de vraag stellen aan uh, Moriko Kira. Maar u kunt ook zelf iets vertellen als u dat wilt. Misschien hebt u zelf uw eigen huis wel ontworpen... en zit daar een mooi verhaal aan vast. Ik uh, hoor het uh, graag. Ik uh, kijk even op de klok. Zometeen dan, uh, is er nog uh, het hoorspel. Het bureau is dat op dit moment van de NTR. En daarna ben ik dus weer uh, bij u terug. Ik geef nog één keer het nummer. 0800-1121. @ncv.nl of hashtag Kazaluna. Nou En anders dan heb ik nog wel een heleboel vragen voor Mariko Kira. Want hij heeft volgens mij genoeg te vertellen. Tot zometeen. Ik, ik ik ik ik en ik. Ik ben niet alleen. Carlos ja, jij. NCRV. Het bureau. Hoorspelserie naar de gelijknamige roman van J.J. Voskuil. Boek 4, aflevering 4, 1975.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 Nou, ik heb niks tegen tegenwoordig. Nee. Wat vind ik nou burgerlijk? Ja, dat weten we, Koos. Af <lacht> heeft daarover een processtuk gevonden. In de 18e eeuw droegen de vrouwen de ring niet... maar ze bewaarden hem in een doosje als onderpand. Is dat zo? Ik dacht dat het dragen van de ring al veel ouder was. Dat is wel interessant. Het is pas in de loop van de 19e eeuw een statussymbool geworden. Daarom vinden Lex en Tjitsken burgerlijk.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 Wat ik wil laten zien is dat zo'n traditie voortdurend van functie en vorm verandert. Dag Anton. Nee, ik ga niet weg. Ik trek alleen mijn jas uit. Want het is hier warm. Je hebt het moeilijk.